4 uur in Monseré met het NOS-journaal. De journalisten Mary Colvin en Remy Oschliek... zijn maandag begraven in een park in de wijk Baba Amar in de Syrische stad Homs. Dat zeggen Syrische opstandelingen in een video die op het internet is verschenen. De twee journalisten werden op 22 februari in Homs gedood... tijdens zware beschietingen door het Syrische leger. Op de video is te zien hoe de lichamen van Colvin en Oschliek... zijn ingepakt in witte plastic lijkzakken waarop hun namen staan geschreven. Ze krijgen een rituele islamitische begrafenis, is te zien. Het Franse persbureau AFB meldt inmiddels dat de Syrische autoriteiten de lichamen hebben gevonden. De stoffelijke resten zijn weer opgegraven en die zullen naar Damaskus worden gebracht. Op 70 plaatsen in Nederland kunnen geïnteresseerden de komende dagen kennis maken met de sterrenkunde. Tijdens de landelijke sterrenkijkdagen mag het publiek op de sterrenwachten... door professionele telescopen naar sterren en planeten kijken. Sommige sterrenwachten laten de mensen gratis binnen, andere vragen een kleine vergoeding.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 En dan het weer. Vannacht kans op mistbanken. Het wordt 3 tot 7 graden. In de loop van de dag wolkenveld. Het wordt 9 graden op de warren tot 14 graden. In het zuiden van het land in het weekeinde is het wisselvallig. En begin volgende week wordt het iets koeler. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Nachtzuster is het programma met vragen en antwoorden. Allebei geleverd door het Radio 1 publiek. En dat ben jij natuurlijk. Via 0800 1121. Via Nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl. Of via Apenstaatje Nachtzuster op Twitter. En neem ook eens een kijkje op de chat www.nachtzuster.net... en daar zijn ook alle nog niet beantwoorde vragen na te lezen. Hartstikke handig is dat. En zijn er nogal wat vannacht, zeg. Poeh, er moeten nog een hoop antwoorden binnenkomen. Dus uh, mocht je nu iets horen waarvan je denkt, daar weet ik meer over... 0800-1121. Bijvoorbeeld de moedervlekken. Willem die ziet bij zijn kinderen pas vanaf een jaar of drie de moedervlekken verschijnen. Hoe kan dat? 0800-1121. Adil wil graag weten waarom een patatje oorlog een patatje oorlog wordt genoemd. 0800-1121. En Harry die moet zo niezen als hij in de zon zit te kijken. Waarom is dat? 0800-1121. Dan nog vragen uit het begin van deze uitzending die nog niet beantwoord zijn. Er kan nog gebeld worden voor Esther, die graag informatie wil over goede en leuke massageopleidingen in de buurt van Utrecht. En Hans die belde dus met dat hele verhaal over Google. Hoe zit het met de privacy via Google? En hoe lang blijft de informatie op Google staan? Ik vind het lastig. Uh, het zijn vragen waar we het al vaker over gehad hebben. En uh, heel eensluidend en afdoende valt er niet op de antwoorden. Maar misschien wil je er nog heel graag iets over kwijt. 0800 1121 ook voor nieuwe vragen. En dan is het inmiddels vier minuten over vier. En dat betekent het traditionele disco-moment in Nachtzuster. Zo'n plaatje voor de mensen die wakker moeten worden... om lekker bij wakker te worden. En mensen die wakker willen blijven om uh, eventjes van wakker te schrikken. En in dit geval zijn dat de Comunards. En... Um... Ja, ze zeggen eigenlijk wat ik ook wil zeggen. Niet weggaan. Lekker blijven luisteren. Vragen stellen en beantwoorden via 0800-1121. Don't leave me this way. 0800 1121 Kino. Ja, hallo. Hallo. Ik weet het antwoord op uh, wat een patatje oorlog is. Oh, en hoe weet je dat? Nou, het is al lang geleden dat ik het gegeten heb, maar ik, uh, ja, ik heb het me ooit eens laten uitleggen. Ik wil natuurlijk ook weten wat een patatje oorlog was. <laughs> ja, maar we en, weten wel uh, wat het uh, is, maar, is maar het we vragen ons is of we erom... oh. ketchup voor... Wacht, wacht even nog een keer, want we praten door elkaar heen. Vertel maar, Sorry. Kino. Er zit meestal ketchup op, dat is oh. rood, en dan nog wat wittigs erbij en dan wat rommeltjes met uitjes. En dat ziet er, uh, ja, nogal bloederig uit, <laughs> rommelig. En, uh, en zo, zodoende heeft het die naam gekregen. Het is een beetje wanstaltig misschien, en smakeloos, maar dat, zo is hij aan zijn naam gekomen. Oh, want wel, ja, bij ons en ook in Utrecht bij Adil is het een, uh, een patatje uh, mayonaise met pindasaus. Ja, dat, maar dat is van een latere jaren. Er is later gewoon doorgevarieerd. Oorspronkelijk was dat nou met ketchup. Echt waar? Uh, ja, geloof uh, uh, me nou maar. Ja, als jij het dan zegt. Dan heb je ook een antwoord. Ja, ja precies zijn we er vanaf. Ja, <lacht> maar ik, ik vraag me toch een beetje af waarom het dan niet meer gewoon ketchup en mayonaise is. Want dat wordt volgens mij ook nog wel gegeten. Ja, dat wordt ook, nog maar... <laughs> ja. nou, uh, ma uh, ook nogal gegeten. Ja, ik vind mayonaise en saté zou ze ook nogal... Of binnen zou ze er ook nogal... Uh... Bloedig uitzien. <laughs> uitzien. Gewoon vies. Dat ze gewoon vies associëren met oorlog. Ja, dat zou ook nog kunnen. <laughs> ja. Maar goed. Nou ja, nee, maar ik zou het bij... bij inderdaad, bij uh, uh, ketchup zou ik het nog logischer vinden. Want inderdaad rood. Maar... Um... Ja. Uh, maar ja, goed, dan blijf ik toch het, het spijt me, Kino. Maar mocht iemand nog een aanvulling hebben... qua uh, waar de pindersaus dan vandaan is gekomen, waarom? 0800 1121. Eet je het nog wel eens? Bestel je, het, bestel je het nooit meer? Nou, ik eet nauwelijks meer patat. Oh, waarom niet? Ja, nee, ik eet eigenlijk weinig van dat soort dingen. Ja, dan blijf je ook wat slanker, wij dan. Daar zit wat en... in. Ja. En er is ook niet meer zo'n hangnaar. Vroeger, van, ja, dan kon je nog een... ik ben al wel vanuit die tijd dat je voor een kwartje een patatje kon kopen. Ja, dat is toch ongelooflijk inderdaad. Hè? Ja, het, bij mij was het wel al iets meer, maar de, nu schrik je er toch ook van. Ja, dat, ja. De, de, de patatinflatie. Ja. Nou, Dank je wel voor het bellen, Kino. Oké, okay, fijne af verder. Hetzelfde, doeg. Tristan? Ja, goedemorgen. Alfred. Hallo. Hallo. Patatje voor een kwartje, dat is echt lang geleden, denk ja, ik. Ja, dat was 1871. <laughs> ja, toen was het ook oorlog, hè? Ja, eigenlijk kreeg je dan gewoon een aardappel, die moest je zelf in stukjes snijden. Ja, doe het do yourself patatje. Hé, hey, ik ben een dj die nooit voor zijn parkeergeld betaalt. Ik weet niet of je dat nog weet, Jeetje. een paar weken geleden. Ja, ja nou, soms blijven dingen hangen, dit weet ik nog, ja. Oh, wat, wat leuk. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik belde ook voor het patatje oorlog. En oh. uh, volgens mij heb je gewoon groot gelijk dat een patatje oorlog bestaat uit een uh, mayonaise, saus en, uh, en in sommige gevallen uitje erbij. Maar uh, als je eens naar de saus kijkt, zwart tegen blank, dat staat vaak gerampt voor oorlog. En, uh, en uh, volgens mij komt het daar vandaan. Ja, zou so het? Ja, dat heb ik maar een keer laten vertellen. Nou. Ja, serieus, ja, het is niet zo'n uh, zo leuke, uh, leuke, maar hoe zou jij het anders kunnen verklaren dan? Ja, nee, ik, ik vond de verklaring van Kino van net uh, helemaal nog zo gek niet dat het uit. Ja, maar dan heb je toch alweer ketchup bij nodig. En dat is ja. geen patatje oorlog. Nee, dat is inderdaad... Patatje oorlog is mayonaise met satézaas. Ja, voor mij ook. Ja, want ja. het is dus in verschillende en gebieden in Nederland. ik kom nog wel eens een Valkenswaard. En daar is een patatje oorlog ook mayonaise met satézaas. En ik woon zelf in Amsterdam. Ja, zie je. en uh, Ja, en dus het is echt uh, patatje met... Je hebt ook wel van die patatjes met, um, met satézaas, mayonaise. En een uh, en curry of... Ketchup erbij, maar dan noemen ze dat kernoorlog of een patatje hopeloos of zoiets. Maar dat, dat heb ik me echt een keer laten vertellen, for real. En, ja. en dat, ja. Ja, ja, ja. Je bent niet blij met mijn uitleg. Nou ja, nee, ja. De, de, de, de, ik ben zelf nogal gevoelig voor racisme. Ik vind het gewoon iets heel verdrietigs. Ja, nee, maar het, ja. Ik, ik, ik snap wel dat het bij jou daar niet vandaan komt. Maar het is je hebt nu gewoon eigenlijk gewoon het patatje oorlog voor me verpest. Ja, maar moet je luisteren. Aan de andere kant kan je het ook weer, kan je het ook weer aan, de, aan de zonnige kant bekijken, want als je het patatje op hebt, dan is die, die tegenstelling dus niet meer. Dan is het één groot gemengd geheel geworden. Ja, ja. En, dan, en vaak meng je de saus ook met, met je patatjes door elkaar heen. Dus, dus weet je, we all live together, weet je wel. Ik probeer er ook wel wat van. Nee, ik vind het fantastisch. Ja, toch. Grap ik deze vraag maar gewoon lekker. Je hebt gewoon een bevredigend antwoord. Nee, nee, maar ik ben er helemaal om. Ik vind het prachtig. Ik ga de, uh, morgen ga ik patatje oorlog eten en dan inderdaad alles door elkaar mengen en zo ja. de wereld mooier Doe maken. Voor ja. mij een uitleg. Ja, fantastisch. Ja, je... ja, maar wel zonder uitjes, want dat, dat is echt... Ja, ik vind het niet lekker, maar goed, hier ben ik. Nee, maar die uitjes die zijn er gewoon later bijgekomen gekomen, omdat, weet ik veel, dan konden ze nog, nog een kwartje extra aanslaan. Serieus, die ketchup, dat bloederige verhaal, dat is al later bijgekomen. dat je oorlog is echt, dat hij is met mayonaise. Ja, ik hoor het. het, het zit je hoog. Het zit maar, Denk nou, erom, er mayonaise, pindasaus, geen uitjes en goed mixen. Ja, zo is mijn voor dat mij, je oorlog, maar eigenlijk horen er wel uitjes. Op, maar nee, ja. niet waar. Oorspronkelijk niet. Oh, volgens mij zit het jou ook al hoog. Ja, dat is ook wel weer zo. Goed, ik, maar ik ben hier alleen maar om aan te horen wat, wat jullie, wat jij vindt. Dus uh, wat ja. jij zegt. Ja, ja, ja. Nou, Oké, okay. ik, uh, ik hoop dat ik een beetje bijgedragen heb en een oplossing opvoerder voor, voor dit vraagstuk. Er begint nu ook. iemand op de chat over patatje vulkaan. Want, ja, patatje vulkaan, patatje hopeloos, patatje kernoorlog. Dat is allemaal met ketchup erbij. En, is een er patatje en vulkaan? Het? Ja, zie je, jij bent DJ. Je kent alle patatjes uit je hoofd. Maar. Patatje Want ik zit veel... weer voor stigmatiseerd. Nee, maar dat is, dat is gewoon zo. Die dj's die moeten midden in de nacht altijd van, van hot naar her, s'avonds laat. En dan kom je weer ergens aan met je platenkoffer. Of tegenwoordig je platenmap of je USB-stick of weet ik veel wat. En dan kom je ergens aan en dan moet je nog, moet je nog eten. En dan is de keuken al dicht. En dan okay, ga je, je ergens een patatje halen. Ik, weet je wat echt wel ik Ik werk dus in Amsterdam. En ik heb gewoon net een, een half bruin gehaald bij een bakketje Dat al nog open is in Amsterdam. En dan ga je zeggen dat je alleen maar patat Het meteen. is de moderne <lacht> tijd, hè? Dat je als dj gewoon om, uh, om kwart over vier... s'nachts nog even ergens een half bruin gaat halen. Ja, maar, ja dat heeft ik met me weer geleerd. Want omdat ja. ik zo'n onregelmatig ritme heb... moet ik s ochtends ontbijten als ik thuis kom. En dan als ik dan wakker word, kan ik lunchen. Maar de, ga je me nu ook vertellen... dat de dj's tegenwoordig aan, aan hun figuur gaan doen? Dat de, een dj hoort toch eigenlijk net een speklaagje te hebben... omdat hij de nou. hele tijd patat eet? Nee, nee, nee, dat is niet waar. Heb je wel de, de, de nieuwe lichting DJ's 2.0 gezien? Daar uh, heb ik het over een, uh, hoe heet het, uh, Fiesto en, uh, en uh, het zijn toch allemaal jongens die, die, zijn, uh, ja. die zijn echt niet dik of zo. Armin DJ's, van Buren, denk denk dat je school is. Dit is ook ja, zo'n spriet. Die, ja, een voorbeeld, een voorbeeld. Sander van Doren dan, die, die heb ik ja, gezien. Ja, ook geen patat eten hoor. Is ook dat ook al? Eten. Nou. Nee, nee. Je, je leeft een beetje in... Uh, ik, ik zit nog in 1990 met mijn DJ-beeld. <laughs> <laughs> ja, ik hoor jullie altijd alleen maar. Ik ga er nooit meer naar kijken. Dat is, die nee, tijd ja. is voorbij. Het is, uh, ik, uh, ja, ik kan het niet mooi maken Maar uh, ik hoop dat je toch wat aan mijn antwoord hebt gehad. Hé, hey, maar Tristan? Ja? Heb je echt een diëtiste? Nee, ik heb, uh, ik heb een tijdje... Heb ik, nou, ik een voedingsconsulent gelopen. Omdat ik gewoon iets te zwaar was. En nu is het weer oké, okay. dus ja, dat, uh, omdat ik uh, te weinig sportte eigenlijk, daar kwam het eigenlijk door. Ja. En wat ga je op dat halfje bruin doen? Uh, ik denk osselworst. <laughs> <laughs> dat is heel goed voor je, hoor. Ossel ja. is heel goed voor je. Ja, of gratiline American. Dat is ook goed voor je. Nou, oké. Okay. Wist je dat niet? Nou, er zijn verschillende meningen over, maar wat jij lekker vindt. Ik zeg. Uh, ik zeg nou ja, nou oké. Ja, okay. ja toch? Nee, maar dat. Het is allemaal beter dan een patatje oorlog. Het, dat is een ding wat zeker is. Laten we daar er maar bij halen. Lijkt me goed plan. Eet smakelijk, hè? Hé, hey, ja, dankjewel. Jij hebt nog een goede uitzending. Doeg. Doei, fijne, fijne Doeg. Doeg. Ik kan er toch een beetje van schrikken, hoor. Als je dan even wat opzoekt over een liedje... en dan even Hungry Heart opzoeken van Bruce Springsteen... dat het gewoon 32 jaar oud is, dat liedje, alweer. En zo snel gaat de tijd dus voorbij. 0800-1121. Henk. Hé, hey, hallo, met Henk. denk aan Henk. <laughs> denk, ik, de, ik denk alleen maar aan Henk. Ik wil eigenlijk zeggen, wat een geleuter, weet je. Maar... Uh... Dat patatje oorlog. En wat een geleute, maar je wilde er graag nog even aan bijdragen. <laughs> nou ja, graag, maar. Oh ja, het moet. Ja, dat patatje oorlog, ja. Het komt van de uitdrukking als je ergens komt en het ziet er niet uit. dan zeg je wel eens van: tjonge jongen, wat ziet het er hier toch uit? Het lijkt wel oorlog. Omdat <laughs> het er gewoon niet smakelijk en appetijtelijk uitziet. Oh ja. Komt het daar vandaan, lijkt me zo. Het lijkt me zo, of dat weet je? Nou ja, ik heb nog geen uh, betere antwoord of uh, verklaring. Nou, er wordt namelijk ook wel um, uh, inderdaad gemaild... dat een patatje oorlog is om een gebied ook wel een patatje rotzooi wordt genoemd. Nou ja, rotzooi. Ja. ja. Het resultaat van een oorlog is altijd een rotzooi. Ja, het is het, de, de, de, de, een slagveld. Ja, het ziet er gewoon niet uit. <laughs> ja vroeger zei je als je ergens kwam en het was één grote chaos. Het lijkt hier wel. Is er hier een oorlog geweest? Ja. Ja, ik krijg ook van Gilbert uh, Rings. krijg ik gemaild dat, uh, dat er nog een poging gedaan is. om het ook Frietje Feest of Friet Vrede te noemen. Oké. Okay. Maar dat, ik weet het ook niet, dat hoor ik mezelf ook nog niet bestellen. Dat komt van het anarchistische bolwerk Nederland. Gewoon het... pacifistische. passivistische... <laughs> Laten we het allemaal ja, wat doen. Maar ik zie mezelf ook nog niet, dus denk, mag ik een frietje vrede? Ik denk nee, dat, nee, daarom. Ik denk dat ze me bij Jansen aankijken alsof ik gek geworden ben. Goed. Uh, ja. Henk, is het nu goed? Nou ja, ik weet niet uh, over die meteorologische... Lente? ja. Nou ja, de meeste mensen zijn niet zo goed in rekenen. Nee. Maar als je nou een jaar neemt van 365, gedeeld door 4, ja. dat is één keer alweer moeilijk. Laten ja. we dan 360 nemen. heb je 4 keer 90 dagen. Ja. Nou, als, je, als het jaar begint op 1 januari, ja. 90 dagen ben je op, ja. kom je ongeveer op 21 maart terecht. Ja. Dat klinkt heel logisch, inderdaad. Ja, dus gewoon een beetje ja. logisch nadenken. Oh. En voor die uh, moedervlekken met mensen. Ja. Dat is ook heel logisch. We hebben Delma en Delmatiërs hebben het ook, weet je. <laughs> honden in één. Ja. Pas na een aantal weken of anderhalf maand. Ja. Want het zijn eerst allemaal witte honden. Dan ja. komen de vlekken. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, maar Wat moet je ermee je... doen? Nou ja, dat verklaart natuurlijk niks. Dat zegt alleen maar dat Delmatiërs het ook hebben. Ja, nou ja, sommige mensen zijn net als honger. <laughs> of andersom. Maar heel even nog voor mij, hè? Mm -hmm. Want ik kan inderdaad ook niet zo heel goed rekenen. Maar als een jaar bestaat uit twaalf maanden... Ja. En je deelt het door vier. Ja. Dan kom je toch inderdaad op... Um... Drie maanden. Ja. Ja. Dus dan zou toch de lente gewoon op... Um... 1 april moeten beginnen? Ja, dat zijn drie maanden. Ja. Uh -huh. Maar dan zit je nog met sommige maanden hebben 30 en andere 31. Ja. En de eerste maand heeft 31 en de laatste maand. En dan in de zomer zijn er ook nog twee maanden achter elkaar met 31. Dat verklaart die extra een paar dagen volgens mij. Nee, want dat zijn 10 dagen tot 21 maart. Ja. Dus dat zijn er 40 in een, totaal. Een, een, een, het gaat om het aantal dagen. Goed, er is vast wel iemand die luistert die nee, het wel kijk, begrijpt. Het was net als Daar de vorige keer had je zo'n grapje... Hallo? Ja, hallo? Had je zo'n grapje met zo'n restaurant. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Met eten uh, ja. en er zoveel fooi. Ja. En dan was er ook een paar euro verdwenen. Ja. Dan zie je hetzelfde effect. Mm -mm. Oké, okay. nou, maar het lijkt mij logischer dat het 21 maart is, omdat het uh, qua zeg maar, seizoenen niet uh, specifiek op 1 januari. Je moet niet op 1 januari beginnen met rekenen. Jawel, want het jaar begint toch op 1 januari? Voor, voor de gewone taalgebruik. Ja, maar dan hou je dus, omdat, omdat, dan zit je op een gegeven moment op 21 december en dan hou je daarna nog weer 10 dagen over. Nee, maar als je vanaf 1 januari ongeveer 90 dagen erbij oprekent, kom je volgens mij op 21 maart. Nee, het, het is niet. Nee. Maar nee, nee Pardon? Nee, nu klopt het niet meer. Oké, okay, dan zijn er tien verschil. <laughs> verschil van eh, ik tien. hoor het al, dit, dit wordt een discussie die kan echt duren tot kwart over zes. Nee, maar dat, dat je oorlog, dat heb je volgens mij opgelost met deze. Ja, dat in ieder geval. Laten we het daar gewoon lekker bij houden. En, uh, over die rode lak had ik dan ook nog één hele kleine opmerking. Ja. Nou ja, rode auto's zijn gewoon lelijk in het algemeen. Oh. En dat stralen ze na verloop van tijd ook uit. Er zijn een paar mannen met een rode Ferrari die het nu heel erg met je oneens zijn. Ja, Ferrari is uh, mooi een heel donkergroen. <laughs> Rood is een beetje blasé. Oké, okay, Astrid. Bedankt. Ja, jij bedankt. En, uh, tot ja. een andere keer. Ja, ja. dag. Hoi, hoi. Donkergroene Ferrari, dan heb je een beetje schutkleur. Uh, Marjolein. Ja. Hallo. Goedemorgen. Dag. Wat een geëmmer over die lente, zeg. Nou, hoor. ik vind het, het toch, toch een gewoon... elementaire ja, het... kwestie. Wat zeg je? Dat ik het een belangrijk verhaal vind. Is ook heel belangrijk. Ja. Volgens mij was het al gezegd. Ja. Gewoon de dag en nacht even lang. Of, of, of, uh, of een lange dag en een korte nacht. Ja. Ja, daar kijk je naar. Ja. En nou, toevallig is het dan 20 maart of 21 maart. Maar ik belde voor de massage. Oh. Uh, Vertel. Ik heb. Uh, een aantal keer regelmatig, met een, met een grote regelmaat had ik massage nodig. Ja. En uh, op een gegeven moment kreeg ik ritmische massage. En dat was echt uh, fantastisch. Ritmische massage? Ja, ritmische massage. Ja. Dus, uh, hoek. Ja. En uh, nou, dan ga je op een bankaar liggen, zo'n zo massagetafel. En er liggen dan uh, dekens op en flanellen uh, lakens. En dan word je helemaal ingepakt. Met kruiken en zo, lekker warm. En die, die, die, het wordt zo ingepakt dat er steeds een klein stukje opengelegd wordt. En dan wordt er heel voorzichtig wordt er een stukje gemasseerd. Deeltje voor deeltje. En daarna uh, word je heel, heel goed ingepakt, gebakerd zeg maar. <lacht> om een beetje na te rusten. Nou, dat is de meest positieve passage die, die ik heb meegemaakt. Maar voor Esther, ja. nou, als ze nog wakker is. Mm -hmm. Ik heb pas iemand gesproken die doet een opleiding, een Ayurvedische massageopleiding. En die zit in houten. Oh, kijk. En die schijnt heel, heel, heel leuk te zijn. En uh, zoals die vrouw klonk. Ja. Uh, en ik heb ook filmpjes op uh, YouTube gezien. Ayurvedische massage. Dan zie je allemaal hoe dat gaat. Met uh, liters olie. Oh. Het zag er heel erg glibberig uit. Heel oh. anders. Ja en uh, Maar het, het klonk wel leuk. Maar ja, dat is dan weer een palen-oosterse stroming. Maar wat en, is het verschil behalve dat er heel veel olie bij kon kijken? Uh, ja, ik denk gewoon toch uh, kijk, kijkwijze. Oké. Okay. Uh, Anthroposofisch is allemaal heel voorzichtig. En heel... Uh, uh, ja, niet, niet, niet stevig. En niet uh, gewoon, ja... Ik bedoel, inhoudelijk kan ik niet zeggen, want ik heb geen uh, opleiding erin gehad of zo. Ik heb het ondergaan. Mm -hmm. En uh, ik heb ook wel eens uh, uh, heel lang geleden gewoon uh, van een fysiotherapeut, weet je wel. Dan zit je rug vast of weet ik veel wat. En dan uh, ja. word je weer veel steviger uh, vastgepakt. En uh, ik ben wel eens met mijn dochter naar zo'n, uh, hoe heet zo'n ding ook alweer? Zo'n sauna en zo allemaal, zo'n uh, therma. Ja, zo'n kuuroort. Ja, zo'n kuuroort. Ja. Zo kuuroord. ja. He, daar heb je ook allerlei dingen in de, in de modder. En, uh, uh, he, dat het moet niet hoor, Marjolein. Anders. Het mag. What? Het moet niet, het mag. Het mag. Ja. <laughs> <laughs> je moet nu in de modder. V ja. voor, mij, voor mij voelde het toch. <laughs> het voelde moeite. toch een beetje als moeten. <laughs> ja. Nog even over die, over die rode verf. Ja. Dat is heel wat anders. Maar het is met rode. Sterf sowieso, want ik heb graag rode deuren aan mijn huis. Ja. En uh, nou ja, dat, dat verbleekt altijd. Dat schijnt, uh, die, die schilders, die zeggen ja, dat is, dat is rood. Rood is dat gewoon. Het is ook het pigment rood. Nou, ik, ja, je zegt het nu, maar toevallig was ik van de week uh, in een gordijnhandel. Ja. Nou, goe hele goedkope gordijnhandel. Ja. En, want ik wilde rode gordijnen. Ja. En toen zei dat meisje, voor de woonkamer? Ik zeg, dit ja, is echt met zo'n vraag. Ik zeg, ja, voor de woonkamer. Waarop ze zegt, dat zou ik niet doen hoor, want die gaan verkleuren. Ja, precies. Toen dacht ik, weet ja, ik weet niet wat zij dan thuis met gordijnen doen. Maar die hang je in principe voor het raam. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja, je kunt ze natuurlijk dubbel doen, hè. Dus en dan doe je de, fluweel, uh, de rood fluweel aan de binnenkant en de achterkant uh, naar buiten. En dan doen ze tegen die achterkant... Uh, een andere kleur, He, dubbele gordijnen, zeg maar. Ja, ja, dat snap ik. Maar dat, dat ik, dan heb je dubbele kosten en van buitenaf heb je, de, heb je dan een ander kleurtje. Kosten, kosten. Weet je wat ja. het duurste is? Nou. Op vakantie gaan, dat is het duurste. Is dat het duurste, ja? Ja, al die mensen over naartoe vliegen, flauwekul. Lekker nou. blijven, je huis mooi maken. Lekker genieten van je eigen huisje. Nou, maar een weekje op de camping staan bij ons in, uh, in Heerde is niet duur, duurder dan nieuwe gordijnen in de woonkamer, hoor. Nee, dat is waar. Dat lijkt de camping een Maar ja, ik heb gewoon een heel leuk huis, dus ik hoef nergens meer naartoe. Nee, je hebt ook helemaal gelijk. Ja. Uh, een ander ding is, ik, ja. ik ben bijna een uur bezig geweest, ik heb blauwe vingers, hè. Ja. ik kom niet eens uit nee. En uh, van het uh, aantoetsen. Ja. En uh, dat is oh. ook een vraag, van uh, hoe dat nou komt met het inbellen. Uh, oh, dat ja. je heel vaak gesprekstroon krijgt. Ja. En op een gegeven moment was ik er doorheen en toen werd ik toch weer uh, weggedrukt. Oh. Dat is één. En wat me ook heel vaak opvalt de laatste tijd. Ik luister heel vaak heel veel naar de radio, ook ja. overdag. Ja. Dat het met telefoneren inderdaad heel vaak misgaan. Dat de lijnen wegvallen. Nou, stom, hè is dat? Heel veel. Ja. Dat, dat, uh, of, dat nou, of nou de techniek uh, in de studio anders is. Ja. Nou ja, zoiets. Dan... Dan, dan, je bedoelt uh, dat de techniek anders is dan wanneer jij je beste vriendin belt? Want dan valt hij nooit weg. Nou, ik heb het nu over de radio, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja. De laatste jaren, ja. uh, de verbindingen, ook als, als mensen, ja. he, Radio 1, en het ja. is middag. En dan moet ze iemand spreken en zo. En dan, uh, uh, ik heb contact met, en hé, hey, hij is weer weg, hij valt ja. weer weg. Ja. Dat is de laatste tijd steeds vaker. Ja. Nou, het heeft verschillende redenen, denk ik. Maar het heeft, ook, um, het heeft er ook mee te maken dat het nog niet zo eenvoudig is om jouw telefoon op de radio te laten horen. Oké. Okay. Het klinkt heel makkelijk. Ja, gek is het. Maar de ervaring leert... Ik, ik draai nu toch een, een jaartje of tien mee bij uh, uh, ja, talk, talk, het Maar Dan Dat zijn het... die mannen allemaal zo dol op jou, trouwens. Ongelooflijk. Um, ja, ja en dan, dan, reken ik daar even, merk en dan ik in het dagelijks leven heel weinig van. Nee, maar, die, <laughs> maar, de, die, die, die maar er zijn wel. mannen ja. die vrachtwagenchauffeurs en zo. Ja, maar ik ben ook dol op vrachtwagenchauffeurs. Dan ja, krijg je dat. Opkoop, nou, dat ik ben, ben altijd heel blij, nee, ik blijf erbij dat ik ben altijd zo blij dat ik ben in de supermarkt en dan denk ik: dit wordt toch maar allemaal gebracht door vrachtwagenchauffeurs. Ik kan ja, nu kiezen fijn. uit 74 soorten koekjes. Ja, ja belachelijk. Omdat zij dat allemaal brengen. Nou, ik vind het heel Maar, lang verhaal kort. Um, twee redenen. Inderdaad, dat het technisch nog niet eens zo eenvoudig is... om zomaar jouw telefoon op de radio te laten horen. Dat is het ene. En het mm -hmm. andere is, en vraag me niet waarom... maar we werken in Hilversum met een systeem. Dat is als je hier een telefoon ziet, Marjolein... Ja. Jouw telefoon, dat ken je. Dat is gewoon een, een telefoon met toetsjes. Als je hier een telefoon ziet, dat is een apparaat. Je moet zes jaar intern bij de NASA om dat apparaat te begrijpen. Ja, het, is echt, het is echt het is geen chine, grapje. Ik weet, dat is, ben een receptioniste binnen geweest, dus ik ken het wel. Met allemaal ja. toetsen en schuifjes en zo. Maar ik, ik vroeg me af of er zeg maar, de laatste jaren in de techniek iets veranderd is. Dat, ja. uh... Nou ja, het is, het, het is natuurlijk in zoverre dat er mobiele nummers bij zijn gekomen en allerlei andere systemen. Ja. Maar volgens mij, ik, dan, als ik dan even terugkijk naar uh, 15 jaar geleden, hadden we het ook wel. Dat er, dat er af en toe iemand wegviel en dat die lijn weer uit. En dan zeker ook in het begin van de mobiele telefoons was het dan, viel je uit als je in de buurt van een boom reed. Weet je, dat soort ja. dingen dan. Uh, maar goed, maar het, is, ja, het, het frustreert mij ook wel eens. Want het is meestal ook net op het moment dat het leuk is. Meestal wel, ja. <laughs> ja net of, spannend. Je... of spannend, hè? Ja, net, Nee, maar net, dan Optisch zit je spannend. net uh, uh, midden in een verhaal... en dan is het een leuke beller, je zit in een leuk gesprek... en dan zeg ik, toch Marjolein? Kijk, en dan is ze weg. Nou, dat is echt uh, ja, heel vreemd, is dat. Maar Marjolein, bedankt voor uh, je bijdrage. Ik ga door met Peter. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hey. Uh, over uh, die, uh, die uh, seizoenen, hè? Ja. Nou, je moet je voorstellen, er zijn... Nou goed, je moet je voorstellen, dat snap je natuurlijk zelf ook wel. Dat zijn allemaal draaiende dingen, hè? De maan draait om de aarde, en de aarde draait op de zon... en de aarde draait ook nog eens een keer om zichzelf heen. Mm -hmm. hè? En uh, dan krijg je natuurlijk een heel ingewikkeld draaispel... En uh, nou staat die aarde, die staat een beetje scheef, ten ja. opzichte van de zon, heb je al eens gezien. En uh, als hij aan de ene kant van de zon staat, rechts van de zon staat, dan schijnt het, uh, het meeste licht op het zuidelijke halfrond. En als hij links van de zon staat, dan schijnt het meeste licht op het noordelijke halfrond. En als je daar precies tussenin zit, dan schijnt het meeste licht op de evenaar. Ja. Nou, dat moment. ...is dus het voorjaars- of het najaarsmoment. Ja. Nou, dan gaan we dat tellen in omwentelingen van de aarde. Want dat is voor ons een dag. Dan krijg je de rare situatie dat die, die, die momenten nooit precies op hetzelfde... ...nooit altijd hetzelfde is. Het is ook op, pas op 21 maart om twee uur bijvoorbeeld... ...begint het voorjaar. En het andere jaar begint het voorjaar ineens op 20 maart 1 uh, uur. Ja. ja of, of, of, uh, of 24 uur of zo. Dus dat zijn allemaal verschillende tijden. En dat heeft ermee te maken dat die draaiingen van die, van die hemellichamen... eigenlijk allemaal heel erg zelfstandig zijn. En uh, ja, eigenlijk moeilijk aan elkaar af te meten zijn. Ingewikkeld? Nou, nee, eigenlijk is het wel duidelijk. Ja, en dat, je moet bijvoorbeeld een, een leuk dingetje is van. Uh, dat is al heel lang geleden, je hebt jullie een keer op de, dingen geweest, op de, op de uitzending geweest. Ja. Dus, um, hoe vaak per 24 uur staan de, de, staan de drie wijzers van de klok, uh, de urenwijzer, de minutenwijzer en de secondenwijzer, precies over elkaar heen? Dat is eenzelfde soort, zo, zelfs eenzelfde soort vraagteken, is dat. Die draaien allemaal verschillend. Ja. En dan kun je zeggen van nou om twaalf uh, uur staat ze over elkaar heen. Ja. Maar je kunt ook zeggen om vijf uh, over één. Ja. Maar dan, maar dan staat de secondewijzer net niet, uh, niet goed. Ah, oké. Snap je? Nou, yeah. En omdat wij dus uh, wij rekenen in dagen. En dat is gewoon een aardomwenteling. En die aardomwentelingen, daar zijn er niet precies 365. Voor één zonne-omwenteling. En daarom heb je dus ook die schrikkeljaren. Want He, omdat het dan, dat, dat was een eerlijke bellen, heeft dat al keurig uitgelegd. Dus ik van, het is gewoon, uh, <coughs> het is gewoon een kwart, uh, een kwart uh, omwenteling meer. Ja. He, dus dan heb je op een gegeven moment, na vier omwentelingen om de zon heen, heb je gewoon een, een dag over. Maar dan is het ook weer net niet een dag over, want het is toch net weer iets minder. En dat doen ze dan per 100 jaar. Ja. Corrigeren ze dat alweer. Ja. Nou, en voor de rest, en dat zijn eigenlijk de seizoenen. Dat is al wat ouds, heel als, als lang. Als er mensen zijn, kijken ze naar de seizoenen. Ook voor de oogsten en zo. En, uh, dus. Uh, ja, dan, dan, dan, kom je, dan kom je in de situatie zitten dat je zegt van, uh, nou ja goed, het is ongeveer, uh, ongeveer zoveel. Uh, een maand bijvoorbeeld is een maan. Ja. ja? Dus ja. Een, een maandstand dat werd vroeger als, als maand geteld. Ook dat klopt niet precies, want er zijn maar 28 dagen en nog wat. Ja, dus zo gauw als je dat dan gaat, zo gauw als je dingen met, elkaar, als het globaal mag... Dan klopt het allemaal wel. Maar zo gauw als je het, uh, als je het precies wil weten, hè, precies uit gaat rekenen, zeker met de tegenwoordige wiskunde, ja dan, dan kom je iedere keer op afwijkingen en die moeten iedere keer gecorrigeerd worden. Een, een islamitisch jaar of een, of een, uh, of een uh, Chinees jaar, hè, dat is, die hebben nog steeds die oude tellingen. Die hebben die maantellingen. Dus na twaalf maanden is het jaar om. Maar, want we, we zijn nu, we, eigenlijk zijn we als het ware weer schrikkeldag aan het uitleggen. Ja. Terwijl we, we proberen uit te leggen uh, uh, uh, die indeling van lente. Ja, nou, en dat heeft er dus mee te, mee te maken dat we dus, zeg maar, wij tellen in aardomwentelingen. Dus dagen. Ja. En uh, een omwenteling in de zon, om de zon heen, is niet precies een is niet precies 365 aardomwintelingen. Nee. He, we zitten dus twee Nee, maar, de, nee, nee, maar, dat, nee, maar dat, is, dat is duidelijk. Maar de vraag is nu waarom uh, de ene lente op uh, de eerste begint... en de andere op... In dit geval de twintigste, maar meestal de eenentwintigste. Nou, dat is gewoon een, een technisch zaakje. Omdat we dus gewoon alles willen weten en, en in stat statistieken om willen zetten. He, is het uh, erg, heel lastig om, als je met statistiek gaat werken... om dat uh, de ene keer de ene dag en de andere keer de andere dag in te laten gaan. Zeg zeggen ze nou, dan maken we er gewoon één grote, één, één... spreken we één punt af en dat is gewoon het, de eerste van de maand... waarin de, het voorjaar of waarin het seizoen begint eigenlijk. En dat is dan dan hoeven ze ook niet rekening te houden, omdat die seizoen ook niet precies op 21, uh, op, op 21 maart beginnen. Nee, lijkt... ja nee, dat is, ja. dat zou wel mooi zijn hè, als we gewoon van tevoren konden voorspellen vanaf de 21ste wordt het mooi weer. Ja. Ja, ja, ja, nou ja, dat weer dat is natuurlijk nog weer een heel andere. Ja, laten we daar nu maar niet op ingaan. Okay. Maar het, het, het in ieder geval, het, het astronomische, en dat, en dat heeft dan ook weer met, uh, met de tijd te maken: dat het donker wordt en de mm. tijd ontlicht wordt en zo. Dat zijn wel vast dingen. Het, het, het weer is geen vast, uh, geen vast punt, maar die tijd, is wel een vast punt. Ja. En dat is dus uh, dat is dus gewoon astronomische, zuivere, zuivere uh, uh, ja, moet zeggen, sterrenkunde gezien. He, met de bewegingen van de hemellichamen is dat uh, op het moment dat de zon boven het evenaar staat. Dus dat die van het zuidelijke halfrond weer halverwege naar het noordelijke halfrond is. En, uh, en de, de, de, de KMI, de, de meteorologische jaar, dat is, of de meteorologische seizoen, dat is gewoon de eerste van de maand. Nou, laten we het... Laten we het daar gewoon lekker op houden. Dan ronden we nu lekker de hele lente toestand af. Okay. En gaan we er gewoon van genieten. Prima. Dankjewel hè. Oké, okay. dag, gaat goed. Doeg. Cookie en Sue en Swinging on a Star. Uh, 0800-1121. De vragen over niezen en moedervlekken staan nog open. Dus uh, 0800-1121, als je daar verstand van hebt. Rebecca? Mevrouw Tandenborstel. Hoe is het met je plinten? Nou, die zijn dan weer aan de buurt toe eigenlijk. Echt, waar moet je weer op je knieën om de plinten schoon te maken? Ja, het is lente, daar dat hoort, dat hoort een grote schoonmaak bij. Ja, ja. <tie> Maar ben jij al met je plinten bezig? Ik niet, hoor. Nee? nee. Laten we ze maar zitten dan, vind ik, uh, ik laat het lekker zo. Ik denk, ah. dat alleen de mensen die met hun neus op mijn plinten gaan staan... die uh, zien hoe ze eraan toe zijn. <laughs> Wat kan ik voor je doen, Rebecca? <coughs> ik wil je verlossen van een patatje oorlog. Oh. En de overstap maken naar de echte oorlog. Ja. Wat ik me nou altijd afvraag... dat is die verslaggevers... Ja. Die in uh, nu bijvoorbeeld Syrië zitten. Ja, ja. Die hebben daar dag- en nachtwerk. Ja. Maar er zijn overal ter wereld zijn er verslaggevers. Ja. van uh, ja, de publieke omroepen, uh, RTL-4. Uh, nou, noem maar op. Mm -hmm. um, he, de, de, naast de publieke omroepen, ook alle andere, andere omroepen. We hebben het uh, daar net uh, uh, in, uh, in Leg gezien, uh, bij dat ziekenhuis. Ook al viel te niks te melden, stond er dag en nacht daar verslaggevers met cameraploegen. En dan vraag ik me af, hoe worden die mensen betaald? En door wie krijgen die allemaal volledig maandsalaris? Ook al, uh, ja, leef je in Nieuw-Zeeland en is het rustig? Of wat doen die mensen ernaast? Of hoe, hoe zit dat? Ja. Uh, en krijgen ze door de publieke omroepen betaald? Of, of? Nou, dat vraag ik me wel eens af. Ik vraag me af um, uh, of er. Uh, uh, ja, het is, dat is natuurlijk een beetje een kijkje in de keuken. En ik ben benieuwd of iemand daar ook iets over wil zeggen. Want het, uh, ja, het zou ook raar zijn, natuurlijk, als ik op de radio zou zeggen: van, uh, Goh, hoe zit het eigenlijk uh, met de salaris van de mensen op de administratie bij de blokker? Wat verdient eigenlijk nee, de cashier? En wat nee, dat snap ik wel, maar dat, dat is natuurlijk een verdeling. En ik vraag me af of mensen dat willen uitleggen op de radio. Dus ik weet niet of dat gaat lukken. Ik weet er natuurlijk wel een beetje van. Maar toevallig vroeg ik het me van de week ook af... over niet eens oorlogsverslaggevers, maar correspondenten... in, uh, in landen als bijvoorbeeld Amerika... Ja. die nu natuurlijk heel veel bijdragen leveren, ook op Radio 1. En ja, uh, uh, ja heel veel natuurlijk, uh, de, prachtig vind ik dat ook... dat we op die manier een kijkje op de wereld krijgen. Ja. Um, maar inderdaad, in de, in de jaren dat er geen verkiezingen zijn... of in de periode dat het rustig is in een land... en je hoort uh, bijvoorbeeld, uh, roepen ze een land waar we niet zo heel vaak iets uit horen... uit, uh, uit Tsjechië kunnen we zomaar een maand niks horen... En dan zit daar dus een correspondent een uh, maand. En toen dacht ik ook: van zou die nou gewoon inderdaad een maand uitbetaald krijgen? En daarvoor in ruil natuurlijk dag en nacht al het nieuws in de gaten houden in Tsjechië. Of het meldenswaardig is in Nederland. En uh, als er dan iets gebeurt, dat de correspondent het dan ook goed kan duiden en uitleggen. En kan vertellen wat de cultuurverschillen zijn. Dat er misschien in Tsjechië wel heel anders wordt gekeken naar een bepaald. Uh, bepaalde gebeurtenis dan in Nederland. Dus dat moet je allemaal wel weten en inlezen en bijhouden. Dus dat kost allemaal heel veel tijd. En toen zat ik ook te denken, hoe zou dat gaan met het geld? Maar jij hebt jezelf de uh, je afzitten vragen. Ja, dat klopt. Want hoeveel landen zijn er op de wereld? Nou, veel. Ja. Nou, overal zit er wel een correspondent. Nou, niet overal. Ik geloof dat heel Zuid-Amerika wordt gecoverd door één correspondent... Wat natuurlijk oh, best okay. wel bizar is, want dan zou je zeggen, dat, goh, er gebeurt iets in uh, Tsjechië. Laten we Rebecca bellen, die zit in Nederland als vlakbij. Ja ja, ja, ja. Maar goed, ik denk toch, als je wereldwijd alle correspondenten telt... Ja. en daarbij zit toch ook vaak een, een, een cameraploeg die uh, ter plekke aaneens, uh, aan het werk moet... Ja, maar dat zijn vaak, dat zijn vaak lokale ploegen. Hè? Je hebt natuurlijk ook cameramannen die in Amerika wonen. Okay. Dat, meestal, zijn dus niet... uh, meestal zijn dat lokale ploegen. maar um, uh, ja, uh, En het is natuurlijk zo dat als iemand verslag doet voor de radio... dan kan hij ondertussen ook nog een artikel schrijven voor de krant... en ook nog een artikel schrijven voor een gespecialiseerd uh, dag- of weekblad. Ja. En, ja, dat is wel zo. Uh, ja, en daar... Maar bij de radio zijn er toch weer andere mensen dan bij de televisie. Nou ja, soms, uh, soms overlapt dat... Het hangt van de hoeveelheid werk uh, af hoe vaak er in, over een land iets te vertellen valt natuurlijk. Ja, dat is, dat is ook wel zo. Maar ik dacht dat het altijd uh, verschillende, verschillende mensen waren. Nee, dat is niet waar. Maar kijk naar Turkije, naar Bram Vermeulen. Want die hoor je ook nog wel eens op de radio. Mm -hmm. Dus dat zal uh, elkaar ook wel overlappen. Ja, misschien komen ze dan toch wel. Maar <laughs> dan denk ik, ja, als die mensen maanden. Uh, Kijk, ik, ik hoef geen bedragen te weten wat die mensen verdienen. Ik bedoel, dat gaan we niks aan. Maar ik dacht dan, van wie we ja. zijn die nou in dienst, zeg maar. Ja, maar. Het verschilt ook heel erg waar je naar zit te luisteren en uh, welk land het is. Dus dat, daar is een groot verschil tussen. Maar misschien is er iemand wakker die daar iets zinnigs nog over kan vertellen. En die belt naar 0800 1121. Want zo werkt het tenslotte. Ja, precies. Dankjewel, maar, Rebecca. Ik vond ja. het ook wel. Ook wel uh, bijzonder dat jij hetzelfde dacht. Maar zo zullen ja. er nog wel meer mensen zijn. Ja, en dus is het een goede vraag. Dank je wel daarvoor. Ah, Oké. Okay. <laughs> ja. Die uh, tandenborstel, die moeten we nu maar gaan vergeten verder. Je, je wilt het niet meer over de tandenborstel hebben? Uh, een beetje afgezaakt worden, vind je? Niet? Ja, dat is wel waar. En bovendien weet niemand waar we het over hebben als we tandenborstel zeggen. Nou, ja, misschien mensen die altijd luisteren, maar... Ja. Alleen moet je het ook weer gaan uitleggen. En dan zullen ze misschien nog. echt blijven even we aan kijken, de gang. Voortaan doen we ja. gewoon: als je er weer een keer bent, doen we gewoon: Hey Rebecca, hey Astrid. En dat was het. Ja. Dankjewel. Dag Astrid. Dag Rina. Ja, hallo. Astrid. Hallo. Het is de eerste keer dat ik bel. Ik denk dat het de laatste keer wordt. Want ik heb een blauwe duim van het nummer. Sorry, maar ik zou het nog uitleggen inderdaad aan, ja. uh, uh, zojuist. Nog heel ja. even, even kort daarover. Het is heel eenvoudig. We hebben twee lijnen die hier binnenkomen. Op de ene zijn wij nu aan het praten... En ja. op de andere zit iemand de hele tijd op te nemen. En wat hij dan doet is, hij laat die mensen niet hangen, want dan is die lijn weer bezet. Hij noteert ja. een telefoonnummer en dan kan, de, kan hij de volgende weer opnemen. Maar op het moment dat hij dus zit te bellen, hij kan maar één tegelijk. Dus het is een soort rij die ontstaat. Ja, inderdaad. En dat is, ik, ik moet, dat is hetgene, als ik iets mag veranderen aan dit programma... dan is het dat hier twaalf mensen zitten die die telefoons op gaan zitten nemen. Zou ik dolgraag willen. Dat een beetje overdreven, hè? Maar we hebben maar, bezuinigingen, hè? Ik, ik denk ook wel eens, als je er eenmaal door ben, dan blijven mensen urenlang door, uh, uh, nou, kletsen. Ja, maar dat is ook het mooie. Je en denkt en altijd wat. Nog 20 nog twintig wachtende achter, achter je zijn. Ja, dus je maar jij, denk echt echt ook, eerst, jij denkt nu ook. Ik ga eerst. Jij denkt nu ook. Ik ga eerst vertellen. Ik ga. Ik heb een blauwe. Dame. Nee, maar de, nee. Want je hebt zitten wachten. Je bent aan de beurt. Je krijgt gewoon je tijd. Oh, oh. Ja. Ja. Goed. Ja. Ik heb een vraag en ik heb een opmerking. Ja. Uh, de vraag is is, is, is er iemand die mij kan vertellen... wat de term kapsalon betekent die bij Turkse snackbars staan? Dus het is een beetje in het verlengde van het Patatje oorlog. Dat is één ding, want dat is, ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Maar wat bedoel ik... je nu dan? Wat? Ja, er staat op die borden bij, bij Turkse snackbars... staat uh, een aanbieding van kapsalon... En een kapsalon schijnt iets eetbaars te zijn in een Turkse snackbar. Oh, ja. ja. Heb je dat nooit gezien? Ken je nee. dat niet in Kampen? Turkse, nee. Turkse snackbar. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zal eens kijken morgen. Ja, ik ben er nog ja. nooit in tegengekomen. Want dat is mijn volgende opmerking. Ik ben het gemeentebestuur van Kampen heel dankbaar. Au. Mijn man en ik camperen erg graag. En wij komen regelmatig ja. even aan op het Berghuisplein, burgemeester Berghuisplein. Ja. En daar overnachten we dan in onze camper. En we doen de volgende dag fijn boodschappen. Maar ik heb er inderdaad nooit een Turkse snackbar nog gezien. Maar dat, het is een gratis camperplaats hè, bij, de, bij het gemeentehuis, of niet? Ja, het dus, blijft gelukkig nog een poos. Hoor. Ja, want er is een hoop gedoe over. Ja, ja dat heb ik begrepen. Maar de... Het, wij komen er erg graag en we komen er altijd erg graag ook boodschappen doen. En maandags naar de markt, als we net uh, van zondag op maandag daar uh, verblijven. En uh, ja. Dat is een hele plezierige stek voor ons op doorreis naar andere plekken. Nou, grappig, maar inderdaad, de, ik, ja, ik ben dan niet op doorreis, ik woon er. Maar ik heb nog ja. nooit, tenminste niet bewust gekeken van. Dit is een Turkse snackbar en verkopen ze er kapsalon? Dat weet ik eigenlijk ja. niet. Dus, misschien kan iemand mij opheldering uh... Ja, nou 0801121. Maar je had nog meer? Ja. Nee, dat was. Dat was uh, de ene was de vraag en de opmerking oh. over okay. kampen. Nou. Over de camperplek. Ah, vandaar. Ik ga op zoek naar een antwoord, Rina, want daar ben ik voor. Oké, okay, leuk. Dankjewel. Ik blijf luisteren. Dag hoor. Dag. Dag. Dag. 0800 0801121 Als je weet wat kapsalon is. Of een uh, recept. Ik weet niet wat het is, dus ik weet ook niet of er een recept voor is. Maar... Um, uh, Jaap. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een... Uh... ...uitleg over hoe we de seizoenen ontstaan. Oh jee. Nee. Ik had het een beetje afgesloten... ...omdat ik op een gegeven moment weet ik gewoon niet meer... ...wat er al wel gezegd is, wat er niet gezegd is, wat er is. Gemeld... ...maar uh, je hebt drie minuten. Nou, kijk, de hoogste stand van de zon... ...ten opzichte van de Evenaar... ...is 21 juni. Ja. Ah, nou, ja. Als er nou uh, dat is de zomer. Dan ga je verder... ...dan is het in, in de andere zuidelijke helft... ...dan de winter... Bij ons is het 21 maart, dan gaat de zon door de noorderkeerkring. Ja. En dan heb je, later heb je dan ook de midzomernacht. Dan gaat de zon daar helemaal niet meer onder. Dus het is het passeren van de noorder- en de zuiderkeerkring. Ik vind wel dat je het kort en krachtig nog even mooi samenvat. Juist, en dat was de bedoeling. En je had er maar een minuut dat, voor nodig. Nou, maar als, de winter, ja. dat is het tegenovergestelde... Ja. dan staat de zon in de laagste stand ten opzichte van het noorden... Dus in de zomer begint op 21 juni bij ons de zomer. Maar dat begint in het zuidelijk halfrond rond de winter. Ja. Ja, nou, kort en krachtig meer is het niet. Wat doen we eigenlijk ingewikkeld? Ja, nou ja, het is maar net... Kijk maar, de meteorologische uh, lente, die begint op 1 maart. Ja. De meteorologen houden andere datums bij. Dat is misschien makkelijker voor hen. Ja. Maar echt, de, de natuurlijke, die is op 21 juni... Uh, de zomer, 21 september, 21 december, ja. dan hebben we de winter. Ja, want we hadden net een hele discussie over dat opdelen van die 365 dagen. En het klopt nee, dat klopt natuurlijk wel. Nee, dat is helemaal niet nodig. Ja, maar dat je de... deelt wel door vier, alleen je begint niet op 1 januari. Je begint nee. op 21 december, of tenminste, welk seizoen nee, je dan ook wil beginnen. De, het is de zonnestand ten opzichte van de aarde, van de Noorderkeerkring en de Evenaar. Nou, wat wil je Makkelijk. nog meer? Ja, oké. Okay. en uh, dan was ik nog even benieuwd, want ik hoor dat je ondertussen aan het rennen bent, ben je de hond nee, aan nee, het uitlaten? Nee, aan het wandelen. Oh, ik, een... ik ben mijn eigen al aan het voorbereiden voor de vier dag. Nee, ja. het begint weer. Ja, tuurlijk. Maar het, dat gaat bij mij een heel jaar door hoor. Maar ben, ben je nu met de 40 kilometer bezig ook? Nee hoor, ik doe iedere dag een uh, kilometer of twaalf wandelen. Uh, natuurlijk. En dan, en dan tegen die tijd ga ik weer 40 kilometer lopen of 50. En hoe laat begin je dan, Jaap? Kwart over vier. En waarom en denk, kwart over vier? Nou vind ik lekker rustig. Ik loop <laughs> langs de boorden van de Westerschelde. Ach. Verleden, verleden jaar hadden we iemand die liep aan de zuidkant van de rivier. Ja, ja de wandelman. En liep, ja, en ik liep aan de noordkant toen. Nou, fantastisch. Dat ben ik ook een paar keer bij in de uitzending geweest met een oplossing. Leuk. Maar je hoort het van de golf. Nou, laat me nog eens weten hoe het gaat met het wandelen. Prima. Vanaf kwart over vier kan ik je telefoontje verwachten, hè? Ja hoor, oké. Okay. Doe je een beetje voorzichtig? Ja, nou, maar dat gaat goed hoor hier zo. Ja, is het niet te donker? Nou, het is een beetje mistig, maar je hebt altijd het licht van de lantaarnpalen. <laughs> Ja, daar zijn ze voor, lantaarnpalen. Daar, zit, daar en, en, hebben ze zo'n lichtpuntje in gemaakt. En, en, en die helpen ook die gekken die s'nachts in, in het donker wandelen. Precies. Nou, nee. fijne wandeling, Jaap. Prettige huis en dingen. Dankjewel, hoor. dag. En ondertussen nachtzuster, te luisteren, zo mag ik het horen. Blijf bellen met vragen en met antwoorden natuurlijk naar 0800 1121, ook tijdens het wandelen.